6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De coalitietroepen hebben ook vannacht Libische doelen aangevallen. In de hoofdstad Tripoli werden zware explosies gehoord. De Libische troepen, die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi... reageerden met luchtafweergeschut. Drie tornado-gevechtsvliegtuigen van de Royal Air Force voerden luchtaanvallen uit. Gisteravond vuurden onderzeeërs van de Britse en Amerikaanse marinen... voor de kust van Libië 112 kruisraketten af... Volgens de VS is daardoor het luchtafweergeschut geschud op meer dan 20 plaatsen rond Tripoli en Misrata flink beschadigd. De Libische staatstelevisie zegt dat er door de aanvallen 48 doden zijn gevallen. en Ook zouden er 150 mensen gewond zijn geraakt. Kolonel Gaddafi zei op de staatstelevisie dat hij burgers gaat bewapenen. En wil Libië verdedigen tegen wat hij noemt de koloniale kruisvaarders. Gaddafi riep onder meer de bevolking van Arabische en Zuid-Amerikaanse landen op... om het Libische volk te steunen. En ook zei hij dat Noord-Afrika en het Middellandse zeegebied nu oorlogsgebied zijn. De belangen van de landen in die regio zijn volgens Gaddafi in gevaar. In Japan is de druk in reactor 3 van Fukushima weer gestegen. Dat meldden Japanse media. Urenlang is geprobeerd de reactor met water te vullen, maar dat lijkt niet goed gelukt... Om de druk te verminderen moet er weer stoom worden vrijgelaten... en die stoom bevat radioactieve stoffen. Dat bemoeilijkt het werk rond Fukushima... omdat er door de verhoogde radioactiviteit... weer meer afstand moet worden genomen. Technici zijn nog altijd bezig om de koeling... in vier van de zes kernreactoren in Fukushima te herstellen. Arjen Robbe heeft zich afgemeld voor de twee ek kwalificatiewedstrijden van het Nederlands Elftal tegen Hongarije. De aanvaller van Bayern München heeft last van zijn lease... Bondscoach Bert van Marwijk zal later vandaag beslissen of hij een vervanger oproept. Oranje speelt volgende week vrijdag in Boedapest tegen de Hongaren. Vier dagen later ontmoeten de twee landen elkaar opnieuw, dan in Amsterdam. Het weer, de komende uren verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen die de lente zo al mooi genoeg vinden. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? REL, het AVRO-kunstprogramma met Michiel Romeijn en Jim Lamoureux richt zich vanavond op de 21e eeuw. Waar zijn de kunstenaars van de toekomst? Waar bruist en gistert? Het is een soort veredelde uh, de decor. Onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. REL, vanavond 10 over 11 bij de AVRO op Nederland 2.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 4-7. Goedemorgen, het is 4 minuten over 6. Dit is vier, tot 7 uur hier op Radio 1. Excuses voor de stem. Ik ben een klein beetje geveld door een griepje en door een schorretje. Maar Christel, hier aan de andere kant van het glas, zegt al dat er niks aan de hand is. Dus dan zal het allemaal wel meevallen. Uh, als er nieuws is vanuit Libië, dan hoor je dat natuurlijk hier als eerste. Uh, het is daar inmiddels ook dag geworden. 7 uur op dit moment in Libië. Als er nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk als eerste. Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Uh, met Ferdinand Rosenbucks op deze vroege zondagochtend. We leven 20 maart 2011 en ik gaf het zo net al aan: it's war. Wat is het? It? It's war. It's war, war Ja. Ja, dat, dat is echt, uh, dat is. Ik vind het wel heftig inderdaad, ja, wat er allemaal gebeurt, hè? Ja, het zat eraan te komen joh, gezien de berichtgeving gisteren. Dat gistermiddag en uh, toen ik gisteravond thuis kwam, uh, begreep ik uh, via, via het nieuws dat het al, uh, al raak was. Er moest wat gaan gebeuren. Luke, laat dat duidelijk zijn. En ja, het is afwachten wat uh, hoe uh, die zaak zich daar zal ontwikkelen joh in Libië. Doen. Ja, heftige zaken. En, ja, het, was, het is een hele heftige zaak hoor. Maar goed. Uh, dat de andere landen ingrijpen, dat is meer dan duidelijk. Ja. En ook Obama heb ik nog vannacht gehoord. Kortom, het is, het is, het is bizar. En dan komt dan ook nog eens een keertje... Uh... Japan eroverheen. Of er was ja, dat, eh, kijk, het zijn ook feiten hoor. Daar had je het ook eerder in de uitzending over. Het is niet zoiets dat het eh, nou, met dat gedoe in Libië op de achtergrond wat gedrukt wordt gedrukt. Want wat daar gebeurd is, joh, het is gewoon. Het, het is te gek voor. Dat is, dat is een ramp van, van, van ongekende waarden. En nu met alles wat erbij komt, joh, het is triest. Diep, diep, triest. Laten we het hebben over de belangrijkste bijzaak in het leven. Zo zei Johan Cruijff altijd: ja. uh, uh, voetbal. Uh, want er gaat gevoetbald worden met de Nederlandse helftofd. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst even de wedstrijden die nu nog gespeeld zijn. Uh, ja, voor ik daarover ga, dan in orde van de dag even nog heel kort... door wat er afgelopen week is gebeurd op het uh, Europese podium. We oh, hebben ja. het gezien. Uh, Louis van Gaal eruit met zijn Bayern München. Uh, de AFC, Ajax, uh, Frank de Boer en de zijne ook naar huis. Maar goed... Uh, om even terug te komen op Luwe, Gaal, dat was intrusie op Bayern, dat uh, die wedstrijd voor de rust moeten beslissen. Tik is niet gebeurd. in de zak, hè? Ja, het was, het was voor de, de rust, dan ging het lekker, maar na de rust ging het helemaal fout. En de goal van Snyder en dan ja, komt de Inter nog uh, langs zij, en dan, ja, dan gaat Van Gaal eruit. En uh, ja. wat betreft Ajax, uh, terecht worden door Moskou. Moskou was goed, Moskou speelde voortreffelijk door Moskou. Ajax speelde gewoon kansloos slecht. Ajax was spelen, echt? ja ze spelen heel slecht joh, en uh, dat was vorige week al zo in die competitiewedstrijd. maar goed, uh, het, is, het, is, het is een keihard gegeven, Ajax staat weer onderaan die ladder en moet hij aan binnen de landsgrenzen kijken of er nog wat uh, aan een prijs te verdienen valt, ja. Ja, dat daar gaan we het zo even over hebben En Twente ook echt op het nippertje hè, die Europa, ja. oi Twente, dat was op een gegeven moment uh, ik lag te luisteren... en ik denk van god, het is 2-0 daarvoor uh, voor uh, Sint-Petersburg. Ja, het kan nog fout gaan, maar het ging die fout. En uh, terecht die, uh, die opluchting, die ontlading... Uh, vooral met, uh, bij de coach van, uh, van Twente. Twente, door, ook PSV trouwens. Door, ja, en, goed gespeeld. Ja, goed gespeeld. En er komen twee leuke wedstrijden eraan door uh, Twente. Ze neemt het op tegen Villarreal. En Villarreal die wordt af en toe wel genoemd, het kleine Barcelona. Het is een goede ploeg hoor, een geluisterde ploeg. Maar goed, het, het worden heel twee... Uh, hele mooie wedstrijd. Dat denk ik ook, ja. ja, Psv tegen het de Portugese Benfica, joh, ze spelen eerst uit en ja, ik zou bijna willen zeggen een replay uit die One PSV de Europa Cup. Nou, laten we hopen dat dat nu weer gaat gebeuren. Of in ieder geval dat ze deze wedstrijd winnen... en dan kan Twente uiteraard de UEFA Cup winnen. <laughs> ja, ben ja dat over... zo, het kan. Ik bedoel, ah. kijk, we kunnen nou alle kanten op. Ja, als je zo ver gekomen bent en je behoort tot de acht beste ploegen... op ja, Europa Cup of Europa League niveau, ja, dan, dan, ja. dan is alles mogelijk. Joh. Doe je best wat goed voor een Nederlandse competitie. Twee teams bij de laatste acht. Zeker. Ja, absoluut. Dan even de competitie. Uh, vrijdag, die laten we heel even liggen. AZ verslaat echt... Uh, de Vitesse stond heel lang voor, maar toch... 3-1 voor AZ. 3-1, ja. Dat, uh, dat is leuk voor AZ. En, en heel erg balen voor Vitesse, die wel een overwinning hadden kunnen gebruiken. Zeker. Uh, dan, dan zijn er gisteren een aantal wedstrijden gespeeld. Bijvoorbeeld NAC Breda tegen Groningen. Ja, um, Groningen die, die ging naar uh, Breda toe. Groningen die heeft de laatste weken uh, het helemaal laten afweten. Ook voor het uh, eigen publiek. En uh, ja, Pieter Huister uh, die coach. Uh, God, ik had die man de afgelopen weken gevolgd, Maar goed... Uh, hij uh, had zijn uh, beoordeling, zijn vertellingen. Ze reisden gisteravond af nogmaals, maar pakten daar de punten en gingen terug naar Groningen. Ze wonnen met 1-0. VVV, ja, die speelden thuis tegen Willem II, Willem II, de hekkersluiter. <coughs> daar bleef het zoals het begon 0-0. Uh, Gerakles ja. tegen Heerenveen, ja, dat was een uh, behoorlijke overwinning, 4-2. En ik heb Ron Jans gisteravond op de radio gehoord, maar goed, ja, wat, wat moet die man nu, je, je, je verliest die wedstrijd en dan kan je alles erbij halen, maar goed, ze gaan zonder punten terug naar, naar huis en, ja. Nek de Graafschap, dat moet een, een, een hele ja, slechte wedstrijd geweest zijn. Maar ja, God, uh, in de Goffert was men tevreden, want Nek won met 1-0. Uh, en ook die konden de punten goed gebruiken. Natuurlijk. Ja, die kunnen, die kunnen de punten zeker goed gebruiken, absoluut. Dan uh, zijn er uh, vandaag nog een aantal wedstrijden. Uh, bijvoorbeeld jouw uh, geliefde Feyenoord speelt tegen Roda JC. Maakt je ja. een kans, denk je? Ik uh, Feyenoord die reist af naar, naar de kerkraden later vandaag. Mario Benen en de Seine, die maken zeker een kans. Uh, wat ik zie dat uh, wat Feyenoord de afgelopen week gedaan heeft, wel. Twee laatste wedstrijden die spreken voor zich, jullie. Vorige week heb we het gezien tegen NAC. Je komt. Uh... In principe in de slotfase ga je uh, er langs. Het was een, het was een slechte wedstrijd. Hoor. Maar god, de punten blijven in, uh, in Rotterdam. En uh, vanmiddag moet het ook mogelijk zijn. Alhoewel rode uit is altijd dit een moeilijke wedstrijd. Het is wel een lastige pot, hoor. Het is een hele, ja Roda is een hele lastige ploeg. Joh. En Feyenoord uh, zal tot, uh, tot uh, de bodem moeten gaan. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik zal hem volgen via de radio. Ik ga ervoor zitten vanmiddag. En, dat, uh, en uh, we zien het wel verder. Ja, jouw club die reist uh, <coughs> af naar uh, Rotterdam, ja. Twente. Ja. ...en treft daarop op Excelsior En ja, dat is ook een wedstrijd op zich, hoor. Maar goed, het is kunstgras. En uh, als het goed is, ja, als je maar eerlijk vraagt... ...moet Twente daar die punten ja. kunnen pakken. En Twente traint veel bij herakles, hè, om uh, te oefenen op, uh, op kunstgras. Ja, zeker, zeker. En nogmaals, Twente heeft een goede ploeg. Twente laat het zien, ook op Europees niveau. En uh, in die koppositie is het, uh, is het uh, vrij spannend. Met PSV is het verschil nog één punt. Ja. En we hebben vandaag in de residentie Ajax, de boer daar met zijn jongens, die neemt het op tegen ADO, altijd een lastige wedstrijd, altijd een beladen wedstrijd, ook wat betreft het publiek, ik hoop dat het daar rustig blijft in de residentie, ja. want ADO, Ajax is altijd nogmaals beladen, zeer beladen. En ja, de plaatselijke FC Utrecht, die uh, reist uh, vanmiddag of later vandaag uit de Domstad, reizen ze af naar Eindhoven, de lichtstad, en treffen daar PSV. En dan moet ik uh, heel even nog wat meegeven, maar dat is uh, ja, naar een, een trouwe support, uh, supporter van uh, de FC Utrecht, Lucas ja. het Mag. Ja. Ik hoop dat ze met één oor te luisteren ligt. Ze luistert naar de naam van Machtel. Ze woont in de Domstad en zij is echt een, een Utrecht-fan. Machtel, als je dit programma volgt via Radio 1... Heel veel succes met jouw FC Utrecht. En ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. En ja. dat de punten mee moeten worden genomen. Af tenminste dat Utrecht een, een, een goede wedstrijd speelt. En ja, voor jullie dat de punten zal moeilijk worden. Ja. Maar we zien het vanmiddag wel, dat is het programma voor vanmiddag Luc. Nou, dat is een mooi programma. En ondertussen wordt woensdag ook nog weer gevoetbald. Of vrijdag is dat. Um... Tegen uh, Hongarije, het Nederlands elftal speelt al ineens. Ja, ik hoorde ze net in het journaal dat uh, Arjen de Romme heeft uh, afgehaakt. Uh, ik heb ook begrepen dat Bayern gisteren nog, uh, nog net gewonnen heeft, maar goed terugkomen... op het Nederlands elftal. Het, uh, ja, het Nederlands elftal die staat al zowat in, in, in het hele toernooi het volgend jaar. Het is denk ik het eerste land dat uh, zo zich zo uh, al heeft geplaatst. En die wedstrijd wordt de vrijdag gespeeld in de, in de Budapest tegen Hongarije. En ja, we weten vorig jaar speelde Nederland hier in, uh, in Nederland in uh, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap. De laatste keer tegen Hongarije. Het werd toen een behoorlijke overwinning. Maar goed, we zijn een jaar verder. Nederland zal dus die wetten eerst uit moeten spelen. En etterlijke dagen daarna komt Hongarije hier op bezoek en ja, dan moet die klus geklaard zijn. Ja, maar is dat, Marwijk. Het is, dat is toch wel te doen tegen Hongarije? Het is te doen, ja. het is zeker te doen gezien uh, die, uh, die spelers die uh, Bert van Marwijk, de bondscoach, ter, ter uh, beschikking heeft. Alleen hij zit met het probleem wat betreft de, de, de doelman. Mm -hmm. En ja. ik heb begrepen dat uh, die keeper van NAC ook op het laatste moment is, uh, is opgeroepen. Ter ja. Rauwelaar, omdat uh, Stekelenburg geblesseerd is en er een paar weken die bij is. Ja maar goed vooruitkijken dat die wettelijk het, het moet te doen zijn in Nederland, we moeten daar die punten kunnen pakken en uh, ja, volgend jaar, uh, dat is nog ver weg en uh, dan is Nederland er gewoon bij, joh. en ik hoop ook op een uh, heel goed resultaat. Ik hoop het ook. Ik werd trouwens nog geweest op een, op een mooi goed doel, je kunt op ebay, uh, dat is uh, die veiling website, veilen, ja. op, een, uh, op een, uh, een dag meelopen met Sjoerd Mossou, dat is een uh, journalist van het AD, ja. en, uh, en daar kun je dan op bieden, staat nog niet zo heel hoog, uh, het bedrag, en dan kun je dus een hele dag met hem meelopen, maar ook dus in persruimte kijken bijvoorbeeld en dus op de eretribune zitten. Je, hij begeleidt je dan zo door die wedstrijd heen. en dat is, wel, dat is wel leuk om te doen, denk ik. Moet je even zoeken op ebay en zoek even op Shoot Mossou en dan, dan komt het wel goed. Oké, okay, Luc. Uh, bedankt dat ik weer in de uitzending mag zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. En tot de volgende week. Dag. Nou. Rain On Your Parade. Bas, goeiemorgen. Ja, Luc, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik, uh, ik zit te denken. Ik heb je aan de lijn ineens. Jij werkt bij BNN uh, University. En ik zit ja. ineens te denken. Ach, verrek. Je hoort natuurlijk... Jij hebt, een, jij hebt een eigen liedje. Ja, dat klopt. Tj maar Bas die helpt je. Ja, Bas die helpt je. Maar ik zit even te kijken. Want ik kan het hele dingetje niet vinden, joh. Nou, oh, moet ik hem nee, ja. zelf zingen nu dan? Of, uh, zullen we, zullen we, zullen we dat nee, laten we dat maar niet doen. Nee, laten ja. we het gezellig houden. Eh, normaal gesproken maak je altijd een leuke reportage. Maar, ehm, de, de, de, wat, wat, wat waar ben je in godsnaam? Ja, ik ben in Enschede. Wat Waarom? op zich redelijk verlaten is. Nou, om de mensen te helpen. Um, ja, wat er steeds vaker gebeurt is dat steeds meer fietsers krijgen ongelukken. En een groot oorzaak daarvan is drank. Dus ja, wanneer zitten mensen met drank op, op de fiets? Dat is dan toch vaak een beetje hè, rond dit tijdstip en zo. Maar, ja. Um, dus ja, vandaar dat ik de mensen kom helpen. Ik heb een blaasapparaat. Dan kan ik, uh, nou, kunnen mensen blazen en dan kan ik zien hoeveel ze gedronken hebben. Ja, en, en nu, nu is het wel grappig. Jij, jij helpt altijd mensen. Maar wat wel fijn is, jij schuurt ook niet je eigen leed. Want je gaat altijd meteen heel ver weg. Jij komt uit Emmen en dan ga je denk je van, ach weet je wat, ik ga naar Enschede. Ja, omdat daar heel veel gezopen wordt en heel veel gefietst. Dus die combinatie leek mij goed. Ja. Dus ik denk, hier zit ik goed. Dus jij staat daar op dat grote marktplein in Enschede. Ja, dat klopt, met al, dat, met al die cafés rondom dat plein en die grote kerk in het midden. En jij dacht, ik ga eens even kijken uh, uh, of ik die mensen kan uh, vragen of ze even willen blazen in mijn pijpje. Ja, ja. alleen mensen, ja, het zijn er niet zo heel veel meer. Ah. Dus je moet hard op zoek naar iemand die <laughs> nog überhaupt uh, op straat loopt. Ja, dat is Enschede, hè? Ja, nou ik kwam hier dus een half uurtje geleden aan. Toen was het echt hartstikke druk, maar echt binnen een kwartier een grote verdwijntruc, iedereen is weg. <laughs> Oké, okay, nou je gaat op zoek en zometeen uh, hoop ik dat je iemand te, te pakken hebt gekregen en dan kunnen ze laten, bla laten, laten blazen in, uh, in jouw pijpje en kijken of ze te veel gedronken hebben. En als dat zo is, nou, dan mogen ze dus ook niet fietsen. Hè? Nee, dan mogen ze niet fietsen. Nee. Dus ja. dan moet ik even zien hoe ik ze dan uh, van die fiets afhoud, maar dat komt goed. Dus in dit geval help jij de politie. Precies. Dat is ook wel een keer anders, toch? Wat Dat is ook wel een keer wat anders. Ja, doe ik ook liever niet. Maar ja, goed, alles, uh, alles voor de wetenschap. <laughs> heel goed. Bas, we spreken je zo meteen weer. En. Uh, uh, nou, tot straks, hè? Joet, tot zo. Tot zo. Tot uh, we, gaan het hebben. Uh, we gaan de plug uitzenden. Da daar zitten mensen heel erg op te wachten. Ik krijg altijd het mailtje van waar is de plug? Waar is de plug? Nou, hij komt eraan, hoor. Deze week pluggen drie DJ's. Hun favoriete plaats van dit moment: Mijke van Wijk, Koenswijnenberg en Sophie van den Eng. Ik ben Meike van Wijk, ik werk bij Radio 6, Soul and Jazz... en ik presenteer elke werkdag Mijkesmiddag. dat is tussen 4 en 7. En de plaat die iedereen echt moet horen is Circus Circus van de New Cool Collective Big Band. En New Cool Collective ken je misschien wel, dat is denk ik wel de bekendste jazzband van Nederland. Er is ook een Big Band versie van, laat maar zeggen, die treden niet heel vaak op... en die maken ook niet heel veel cd's... is er eindelijk weer een nieuwe CD van ze uitgekomen die heet Pachinko en dat is sowieso een te gekke, hele dansbare plaat, maar één nummer springt er voor mij echt bovenuit. Dat is Circus Circus. Dat liedje combineert echt ouderwets big band geluid met een hele ruige gitaar van Anton Goudsmit. Hij heeft in deze track echt zo'n enorm heftige surfy beetje dik deelachtige sound en dat gecombineerd met die hele big band, en je kan er ook nog op dansen. Nou, daarom is Circus Circus de plaat die jij moet horen. Hallo, ik ben Koen Swijnenberg van de Koen Sander Show. Ik wil heel graag een liedje horen van een nu nog onbekende band. Maar het zou best wel eens kunnen dat ze bekender gaan worden... dan de eigenlijke band waar de gitarist in speelt. Het is een beetje een vaag verhaal, maar Spike kennen we natuurlijk van Direct als gitarist. Maar hij heeft een hobbybandje en dat hobbybandje dreigt nu echt heel erg succesvol te gaan worden... Coming Down That Road heet het liedje, het is van de band The Def. We spelen op dit moment in Amerika, hebben een nieuw album uit en de eerste single van dat album is, als je het mij vraagt, gewoon een onwijs goede plaat en een hit. Oh. Het is uh, voor midden in de nacht misschien wat aan de wilde kant... maar aan de andere kant, als je wakker moet blijven... zou ik zeker stemmen op The Def en Coming Down That Road. Hoi, mijn naam is Sophie van den Enk... en ik presenteer voor de KRO op 3FM PS Radio op zondagavond. En voor de KRO presenteer ik ook een paar tv-programma's. Maar ja, we zijn nu voor de radio, dus uh, 3FM, daar presenteer ik... Kijk, er zijn geen sterren meer. De lucht verbleekt en langzaam komt de zon. De plaat waarvan ik denk dat iedereen die zou moeten horen is de plaat die nu op nummer 2 staat in België. Van de Belgische band Buurman, uh, London Stansted. Ze staan direct achter Adele en het is een fantastisch nummer. Uh, Geert Verdikt is uh, de leadzanger en een goede vriend van mij. Dus ik hoorde al over dit nummer toen hij het net had geschreven. Er is ik vind het een heel melancholische en uh, meeslepende, bijzondere plaat. En ik, het, het gaat direct je hart in, dus ik vind echt dat je die moet horen. Dat ik hier op jou wacht. Dus, wil jij London Standstad van Buurman horen? De nummer twee in België op dit moment. Stem dan op mijn plaat. En langzaam komt de zon op. Welke plaat wil jij horen? Laat het weten. Via de e-mail... Dat bestaat nog e-mail. Uh, die van Maaike van Wijk met Nielco Cool Collective Band Circus Circus. Koen Zwijnenberg koos voor The Death and Coming Down That Road. Of Sofie van der Enk, die hoorde je op het laatst. Buurman van London Stanset. Welke wil je horen? 47 7 bnnnl Over een half uur ga ik dan die plaat voor je draaien. Ramon Stoppelenburg goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, goedendag. We hebben een kleine vertraging van een halve seconde ongeveer... maar dat geeft helemaal niks, want je zit in Cambodja... Ja, inderdaad. <laughs> en wat doe jij in Cambodja als ik vraag mag? Ja, ik ben hier naartoe verhuisd om uh, wat meer van het leven te genieten. Uh, beter weer, uh, beter belastingklimaat. Uh, ja, dat waren eigenlijk genoeg redenen om te zeggen ik ga lekker verhuizen. Ja, en ik, ik vind het altijd leuk om uh, wat jij doet te, te volgen op Facebook. En uh, nu heb je weer een, uh, heb je een plannetje bedacht. Jij wil namelijk een bioscoop ja. over gaan nemen. Ja. Waarom? En waarom niet? Als het kan, dan doe je dat toch? Dat zijn leuke dingen. <laughs> en wat voor, een, wat voor bioscoop is het? Nou, het, ik moet je vertellen, ik vond het dus voor het eerst en het is de, de stad Phnom Penh waar ik dan woon, de hoofdstad van Cambodja. Ja. Yeah. En als je daar dus naar de bioscoop gaat, dan heb je een groot aanbod aan ja, lokale bioscoopjes met de lokale films. in Khmer, dus de lokale taal. Ja. Yeah. En het zijn hele simpele amateurfilms van 90 minuten met heel veel horror en viril. En als je de taal niet spreekt en er is geen ondertiteling, dan heb je eigenlijk dus niks aan dergelijke bioscopen. Ja. Yeah. En toen vond ik een heel klein filmzaaltje genaamd The Flix. En daar vertonen ze dus uh, de, de westerse films, de gewone uh, de westerse blockbuster, documentaires, muziek, animaties, kinderfilms. Um, en toen ik daar voor het eerst kwam, was ik gelijk verliefd. Het is een ja, het gebouwtje waar je binnenkomt, um, gaat de trap op, op naar de eerste verdieping en dat is volledig van hout. Yeah. Je loopt een gangetje door en uh, dat blijkt dus het gangetje naast de filmzaal te zijn. En aan het einde van die gang is een barretje. En uh, daar kun je je drankje kopen, je kaartje betalen... En de filmzaal in. Nou, dat klinkt en als een dat klinkt... een ervaring. Ja, dat klinkt als een, als een uh, bioscoop zoals die in Cambodja zou moeten zijn eigenlijk gewoon mooi. Ja, gewoon simpel, uh, charmvol. maar uh, waarbij je dus de eerste twee rijen in die filmzaal dan ligt je gewoon op kussens. <laughs> uh, heb je daar geen zin in, dan kan je ook de achterste twee rijen op roodrand bankjes zitten met kussens. Dus daar zitten de ouderen wat, dus de rest die ligt lekker gewoon uh, lang uit voor een uh, ja, vijf meter breed filmscherm met uh, Dolby Surround. Uh, wat op zich een luxe is hier. Ja, nou, nu, nu, nu, ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Dan denk ik, ja, gewoon lekker zo laten zitten, genieten van die bioscoop en niks aan het handje, toch? Ja, dat dacht ik ook. Alleen totdat opeens de melding kwam in het nieuwsbericht dat uh, ja, de huidige mensen die die uh, bioscoop nu runnen, die moeten ermee stoppen. Een van het stel die heeft een baan gekregen bij de ambassade van Australië. Mm -hmm. Ja, en dan wordt een hobby wat gewoon s'avonds het draaien van een bioscoop is. Ja, dat wordt gewoon uh, uh, niet leuk meer. Dat wordt een verplichting. Ja. Dus ze hebben heel weinig vrije tijd meer. En ze hebben gezegd, wij stoppen ermee. Ha. En uh, er is niemand die zegt, oh, jullie stoppen ermee, weet je wat, ik neem hem over. Gewoon van binnen, binnen Cambodja dan, hè? binnen de gemeenschap. Ja, ik. <laughs> ja, jij inderdaad. Want jij hebt je een beetje opge, ja, opgeworpen... als een soort van redder in nood voor de, voor de, voor de filmliefhebber van Cambodja... Jij wil dat ding hebben? Ja, er zijn veel, meer mensen die zeggen: Van ik zou het graag over willen nemen, maar je moet een beetje gek zijn. Je moet van films houden. Ja. Uh, je moet er achteraan kunnen zitten en willen, uh, ja, weten wat je wilt draaien, wat het publiek wil. En uh, je moet s'avonds altijd daar aanwezig kunnen zijn om wat te draaien. En heel veel mensen die hier wonen hebben gewoon een vaste baan. Ja. Ja, en dan moet je om 7 uur s'avonds ook nog eens een bioscoop gaan runnen. Ja. En jij hebt geen vaste baan, maar jij doet maar wat? Of hoe moet ik dat zien? <laughs> Freelancer, dus ik eh, ben als touroperator, actief met reizen in Tanzania. Die worden gewoon via het internet verkocht. Dus ik hoef helemaal niet in Nederland te wonen. Ik kan dus ook in Cambodja wonen. Ja. Um, en, en vervolgens ja, doe ik er in de klusjes naast als marketingmannetje en als fotograaf. <laughs> dus uh, die uur, die wordt wel betaald hier. Ja, en uh, maar toch heb je geld nodig natuurlijk. Want ja, zo'n bioscoop is niet gratis. Hoeveel heb je nodig? Ja, voor al het apparatuur, de, de, de projector, de beamer, het grote spul wat er staat. Het overnemen van de bar, de voorraad en alles. kost mij 4000 dollar. Ja, dat is niet veel. En de, de huisbaas, die, die waarvan ik het dan het hele pand ga huren. die vraagt 1000 dollar per maand als uur. maar wel een borg van zes maanden vooruit. Oké, okay, dus je hebt wel wat geld. Je hebt eigenlijk 4000 euro nodig. 4000 plus 6000 voor die zes maanden. en oh. totaal zo'n 10.000 euro. Dollar. Ja, 10.000 dollar. Nou, en uh, toen dacht jij, uh, of, uh, ik neem aan, je keek even op je bankrekening, het stond er niet meteen op. Kan ik me voorstellen, zoiets. Ja. Dus je dacht, ik ja, moet dat bedenken. Ik van, kan ik mijn creditcard helemaal leegtrekken <laughs> en dan uh, sta ik heel erg rood. Dan, ja. dan kan ik er heel eind komen. Maar ja, met 15% rente uh, zit je daar ook niet echt op te wachten. Nee. En toen bedacht ik dus, ja, je kan mensen om een slaapplaats vragen op internet. Ja. Dan, dat heb ik 10 uh, jaar geleden gedaan. Ja. Ik kan ook vragen, van, wie hey, wil mij een tientje lenen? Ja. En dan krijg je het over zes maanden gewoon weer terug. Ja, want jij werd dus uh, tien jaar geleden, heb jij Day.com opgericht. Toen ben jij dus um, drie jaar lang geloof ik, tweeënhalf, drie jaar lang, ben jij de gratis de wereld over gegaan. En toen werd je ook wel in verschillende kranten... Zonder een cent uit te geven. Ja, ja precies, zonder een cent uit te geven. En je werd ook wel de biggest freeloader of the world genoemd. Um, ja. Dat bewijst je wel weer een beetje zo op deze manier, Je je wilde gewoon geld van ons hebben voor die bioscoop. Ja, in dit geval gaat het dus niet iets om wat ik wil hebben en, en houden, dus het is niet voor mezelf. Ik vraag iedereen om, op internet, overal de wereld, mag ik een tientje van je lenen? Minimaal okay. bedrag, gewoon 10 euro, 10 dollar, um, en dan krijg je na zes maanden terug. Aha. En, want dan heb je het geld terugverdiend en dan... He, he, he, ja. ja, heb je nou ook een goed hart en dan kan je zeggen van... Nou, ik maak van die 10 dollar of die 10 euro maak ik een donatie. Ja. Dan over zes maanden dan gaat dat geld uh, als, een, uh, ja, als, als een hele grote donatiebedrag naar kiva.org. Ja. Ja, en dat is dus een wereldwijde uh, micro-kredietorganisatie... die dus weer uh, uh, mensen in ontwikkelingslanden helpt. Kijk, dus um, uh, we kunnen ervan uitgaan dat niks in de zakken van meneer Stoppelenburg zelf terechtkomt. Nee, nee, het gaat echt uh, ten, ten uh, voordele van uh, de bioscoop. En na zes maanden hoop ik dat het allemaal uh, rechtloopt. Want het is een aardig, gezonde bioscoop. Er echt heel veel mensen inplompen en gaan er gewoon dagelijks naartoe. Um, dus het is geen risicovolle actie. Anders was ik er zelf niet eens uh, nee. aan begonnen. Uh, maar het is inderdaad gewoon het vragen van een lening of een donatie. Iedereen kan misschien wel 10 dollar of 10 euro missen. En ik krijg het dan zes maanden terug, of ik zet het door naar een uh, microkredietorganisatie. Ik snap het. En op dit moment kun je dat doen via time helpme Dat klopt, hè? Ja. En er staat al best wat geld op, namelijk al 2700 euro, iets meer. Dat is best aardig, hè? Dollar. Oh, dollar, dollar. inderdaad. Pardon. Ja, in dollar. Ja, dat is best aardig, toch? Dat schiet op. Dat, uh, het loopt aardig en ik ben een weekje bezig, dus sinds maandag uh, 14 maart heb ik die site online gezet... En ben ik eerst begonnen met mijn Twitter-volgers en mijn Facebook-vriendjes. Ja, en nou is de rest van de wereld een beetje aan de beurt. Nou, uh, wil jij thuis helpen bij uh, deze actie? En wil je ervoor zorgen dat er nog een westers georiënteerde bioscoop blijft... daar in Cambodja, in de hoofdstad? Uh, ga dan even naar timetohelp.me. En dan neer je een tientje en dan, uh, dan, uh, dan mag je vast wel een keertje langskomen daar, denk ik, toch? Uh, iedere donateur, iedere supporter, iedereen die mij 10 dollar leent of 10 euro leent... Je krijgt in ieder geval levenslang vier gratis kaartjes voor de bierstap. Ik kan niet beter. Ik ga meteen doneren zo meteen als ik thuis ben. Dankjewel, Luc. Oké, okay, tot ziens, hè. Hoi. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now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 toes make me crinkle my nose wherever...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 Goedemorgen. Ja, goedemorgen dan. Ja, jij bent mensen aan het helpen in Enschede. Of, nou, oh, ik heb mijn fences. best. <laughs> De bedoeling is dat jij, uh, ja, jij, jij wil mensen even laten blazen om te kijken of ze nog wel mogen fietsen. Want ook als je te veel alcohol op hebt, op hebt, dan mag je ook niet fietsen. Ja. Heb, je, wat, heb je mensen gevonden in Enschede? Nou, ik, ik, heb, nou, ik heb één man uh, kunnen vinden, die loop ik net langs. Dag meneer. Dag, Dag hallo. Frits Karma, ja. ja, Ik hoef niet te vragen of hij gedronken heeft, denk ik. Nee, Frits die treurde. Ja, ja, ja. <laughs> Wacht, kijk nu. Nee, Frits Het die, wordt een heel raar verhaal, dit. Heel Die heeft ja. een boek geschreven. Ik ga je even onderbreken, wil je de, even verbazen. ga even kijken of u het wil. Drie, vier de rest is. Ik vind het een maar. Goed. Frits Karma. Ja. Luke, begrijp je nog? Ik begrijp er weinig van. Ja, hij, hij denkt dat je prins carnaval bent, denk ik. Ja, ik zie er ook, ik heb ook al zo'n hoed op, maar... Ik denk dat hij niet per se hoeft te blazen, hoor, Bas. Wat zeg je, nou? Ik denk niet dat hij per se hoeft te blazen. Nee, hij had nee. weer gedronken, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Hij wil wel al een fietsje staan, meneer. Niet gaan fietsen straks, hè? Niet gaan fietsen, hè? Ik loop even verder, ja. Oké. Okay. Nou goed, ik heb toch één man geholpen van de fietsdood hier. Ja, Ik denk niet dat hij nog kon fietsen ook, maar... Uh... Zit er zit er weinig meer in, ja dat klopt. Nou, ga nog even verder zoeken en dan spreken we je straks weer. je Dankjewel hè. <laughs> Oké okay dan. Ui, ui, ui. Columnist betwist. BNN be Today, BNN Today, zeg ik nou BNN Today? Stomprogramma 47, daar lijst je naar. Op zondagochtend, goedemorgen, uh, is op zoek naar de beste columnist van Nederland. En het is potverdorie al vijf keer achter elkaar Pieter Derks geweest. En deze week gewoon weer Pieter Derks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, jij mag je column weer doen. Ga je gang. De wereld leefde in de schaduw van Japan deze week. Er was wel nieuws, maar niks was natuurlijk zo belangrijk als de verwoesting, de slachtoffers en de dreigende kernramp. En af en toe kreeg ik toch het vermoeden dat sommige mensen handig gebruik maakten van het feit dat iedereen even de andere kant op keek. Neem alleen al Ari Boomsma die uitgerekend dit moment aangreep om te vertellen dat hij weer vrijgezel is. En dat was dan nog onschuldig. Maar in de schaduw gebeuren ook duistere dingen. In Libië begon Gaddafi binnen een dag na de aardbeving al met het aanvallen van rebelse steden... en binnen een paar dagen had hij ze bijna allemaal weer terug. Het duurde tot een week na de ramp voordat de VN doorhad wat er gaande was en durfde in te grijpen. Ook in Bahrein benutte het regime deze kans om demonstranten met harde hand van straat te vegen. Op dat soort momenten ben ik altijd blij dat we hier toch eigenlijk best een beschaafde regering hebben. Er werd hier niks stiekem doorgedrukt, al deed Geert Wilders zijn best het wel zo te laten lijken... Ibo Buruma werd dinsdag namelijk voorgedragen als rechter bij de Hoge Raad... terwijl hij ooit heeft laten weten de ideeën van Wilders gevaarlijk te vinden. Koren op de molen van onze strijder voor het vrije woord. Iemand die dat soort dingen zegt kan volgens Wilders nooit een objectieve rechter zijn. Ik ben bang dat ik een teleurstellende mededeling heb voor Geert Wilders. Er bestaan geen objectieve rechters. Die robot is nog niet uitgevonden. Daarom zoeken we voor dit soort baantjes zeer geleerde mannen en vrouwen... die hun mening en een rechtszaak uit elkaar kunnen houden... De ontvoerders van Freddy Heineken zijn bijvoorbeeld keurig veroordeeld, ook al is zijn bier niet te zuipen. Bovendien mag je, als de rechter je niet bevalt, altijd om een andere vragen. Iets dat Wilders toch als geen ander zou moeten weten. Verder zou ik hem vooral willen vragen zich met belangrijkere dingen bezig te houden, want ik heb zijn Twitter eens bekeken. En hoewel Twitter vooral een medium is om luie journalisten aan quotes te helpen, zegt het wel iets dat Wilders geen woord over Japan heeft gezegd, maar wel heel boos was over zijn eigen rechtszaakje en een Marokkaans cultureel centrum in Amsterdam. Zo zie je maar, ieder kiest zijn eigen ramp. Er waren ook een paar mensen die alle aandacht voor Japan juist gebruikten om hun eigen punt nog even duidelijk te maken. Er werd volop gedemonstreerd tegen kernenergie. In Duitsland werden zelfs al meteen zeven centrales gesloten, wat te denken geeft. Je mag toch aannemen dat de Duitsers voordat ze die dingen gebouwd hebben even gecheckt hebben wat de risico's waren. Zouden ze dat dan vergeten zijn destijds of zouden ze echt zo geschrokken zijn van de beelden van Fukushima? Zou dan echt niemand ze verteld hebben dat kernsplitsing gevaarlijk kan zijn? In beide gevallen kunnen we dezelfde conclusie trekken. Niets deze week was belangrijker dan wat er in Japan gebeurde. Maar zowel de politici van Libië en Bahrein als die van ons... ...hebben duidelijk gemaakt dat we ze ten alle tijde heel goed in de gaten moeten houden. Wat er ook gebeurt. Dat was de kolom van Pieter Dirks. Als dus je denkt, ja, hij legt daar wel even de vinger op de zere plek. Of vind je het misschien wel een goede kolom? En dan mag je daarvoor stemmen, 47 bnm.nl Dan zeg je, ga maar lekker door, Pieter. Dan willen we willen je volgende week nog wel een keer horen. Als je denkt, nou, die echte weet wat hij daar allemaal uitkraamt. Dat kan ook, hè. Dan mail je dat naar 47 En dan hoor je volgende week of die opnieuw uh, de columnist is. En hij is nu al recordcolumnist, maar hij zit er nu dus al zes keer in. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Stel je voor, je zit s'nachts in de trein... En de sfeer die is dan uh, altijd wat rustig natuurlijk. Iedereen is op weg naar huis en denkt echt alleen maar aan zijn bed. Maar dan komt er ineens plotseling een man binnen in een oude coupé... die eruit ziet als een zwerver. En hij heeft een gitaar om zijn nek en hij speelt wat en zingt wat... en gaat natuurlijk met de pet rond om ook wat geld te vangen van de mensen in de coupé. Nou, dat alles overkwam BNN University Evert. En Evert had ook een microfoon bij zich... waarmee hij dat kon opnemen. Want wat bleek, dat was nog best een leuk liedje ook... wat die man aan het spelen was. Hij nam het op en dat klonk toen ongeveer zo. Maar, ken een connecteur. Dat ja? is een oude Het is er echt maar één... Verder ken ik geen. Nou, zo gaat het nog eventjes door, dat fragment. Het is best een lang fragment geworden. Uh, wij waren eigenlijk wel onder de indruk bij onze redactie. Dus uh, we hebben gevraagd aan een artiest, Arthur Adam. Om te vragen of hij daar iets omheen wilde maken. Ik weet niet of je die plaat kent van Tom Waits. Die heeft dat ook een keer gedaan. Ik dacht, weet je wat, we gaan het ook eens een keertje doen. Kijken of we van een mooi, ruw liedje. Dus kijken of we uh, van een, een echt goede artiest. die twee bij elkaar kunnen brengen. Uh, dat hebben we gedaan en Arthur, die reageerde behoorlijk positief en, zocht hem, uh, en Evert zocht hem op... naar een van onze optredens. Backstage in Panama in Amsterdam... Uh, met Arthur Adam, Adam. Arthur Adam, mag ik zeggen? Uh, Jazeker, de volledige naam is zelfs Arthur Adam ten Katen. Dus het is echt heel plat. Dat zijn gewoon beide voornamen. Maar wie is Arthur Adam? Dat is een, een jochie van, uh, van 31 met een baard. Een beetje zo'n gevoelige jongen en die maakt muziek. En uh, die heeft gekozen voor de muziek, ondanks dat hij... Uh, uh, twee dingen heeft gestudeerd en vervolgens dacht van ja, uh, ik ga doen wat ik, wat ik mooi vind en wat ik belangrijk vind voor mezelf. Uh, en dat is muziek maken. Uh, en hoe gaat dat dan? Hoe, gaat zo hoe ga je muziek maken? Hoe gaat dat in zijn werk? Je probeert wat en je hebt de enorme drang om jezelf te uiten en om jezelf gehoord te laten worden. En mij is de meest voor de hand liggende manier om dat te doen, is uh, zingen en liedjes schrijven en teksten maken. En uh, hoe gaat het nou in dit specifieke geval van uh, Alex, de zwerver, in, de, in het werk? Hoe, uh, uh, hoe ga je daarbij te werk en hoe hoor je daar Arthur Adam in terug? Daar komt het ambacht om de hoek kijken. En dat heb ik gelukkig door de jaren heen, vind ik, zelf uh, geleerd. Hoe ik een liedje maak. Want dit keer was dus Alex, daar waren al opnames van. En daar moest dus iets omheen worden gebouwd. En ja, waar begin je dan? En uh, ik had toen nog helemaal niet het idee uh, dat ik van, van een bepaald eindpunt. Maar gewoon... Wat zijn de randvoorwaarden? En de randvoorwaarden heb ik gekeken naar wat is het tempo van wat Alex doet. Dat was uh, 128 tikken per minuut. Um, wat is uh, de toonsoort? Nou, grotendeels een E. En uh, ik heb gewoon uh, de iPod die in mijn hoofd zit, uh, heb ik uh, even aangezet en geskipt. Kijken wat daar eens een keertje bij past. Op shuffle. Op shuffle en gewoon me laten inspireren. En Ja, eigenlijk, eigenlijk wordt het dan een beetje... Proberen eerst trial and error uh, bij dit. Omdat er dus al een gegeven is. En dan moet iets omheen kloppen. En dat, ja, ik vind het wel gaaf. Het is in ieder geval. Uh, om het niet altijd plat te laten klikken. een uitdaging. Ja, ja. <laughs> het, is, het is wel gaaf. Het, uh, het, uh, het komt mijn ambacht ten goede. Nou, kijken of dat goed gaat komen. Ik vermoed van wel. Even ging ook nog even op zoek naar de zwerver Alex zelf. om hem een beetje op de hoogte te stellen. Ik heb deze middag afgesproken met Hugo en Alex. En uh, ik weet dat jullie door het land gaan als de Close Encounters. Ja, dat klopt. Helemaal. Ja. Wat, doe je, wat doe je dan? Nou, wij spelen in de trein samen, toch? Dan weet ik ook dat jullie broers zijn. Is dat dan een extra kick? Ja, we spelen al heel lang samen. Dat is altijd, uh, is altijd, tof. Ja. altijd tof. Ik ken ook heel goed zeker. natuurlijk, dat gebied. Maar nou kom ik kwam ik jou laatst tegen in de trein. Weet je dat nog? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik ben jou al een paar keer tegengekomen, maar één keer had ik een... Uh, deze microfoon bij me, ja, weet ik. en dan heb ik wat van je opgenomen. Ja, dat klopt. Maar ik heb een uh, verrassing voor je. Dat is Want het is namelijk uh, die fragmentjes die we toen hebben opgenomen... Ja. van jou op de gitaar. Ja. Er is een artiest nu bezig om daar een heel liedje van te maken. Oh, dat is uh, apart. <laughs> ik ik, ik twijfel niet ik aan. Ik vind het ook heel leuk. Ik voel me ook gevleid, echt waar. Ja, ik, uh, ik vind het echt hartstikke tof. Maar weet je wat het is? Ik heb die dingen meegemaakt, dat zijn gedichten uit, dat heb ik meegemaakt. Dat gedicht heeft u gemaakt om vast te klampen aan de dingen die nog zacht die positief waren van de dingen. Daar zit een bepaald gevoel bij en daarom die je daar een beetje precair mee om te gaan. Ik bedoel, steven voor dat je zo eens terug hoort in een carnaval Hallo, dat is niet tof. Luister eens, luister eens. Nee, luister hier gewoon. Heet je hoe het shit. Kijk, zo'n gedicht, jongens, hè? dat is op een moment geschreven hè? en dan heeft het de, de waarde. Maar die single uh, wordt dus uitgebracht, en dan zal ik persoonlijk ervoor zorgen dat hier ook een uh, kopietje van komt. Uh, als u wat wilt toneren, dan kunt u kijken op de site van BNN waar u dat kwijt kunt. Want uh, we, zitten... we, we zijn verlegen om een gitaar en een onderdak. Dus heb je onderdak of poen. Kom maar hier, dan weten wij wel wat we ermee kunnen doen. Nou, ik denk dat dat allemaal onder goed gaat komen. Het kan het als plaat, dat het sowieso niet. Als de single af is, dan komt die inderdaad bij ons op de site te staan. Het hele traject van hoe zo'n single dan gemaakt wordt, daar zijn we ook benieuwd naar. En daarvoor gaan we voor jou op pad. En vanaf nu hoor je elke week een update hoe Arthur Adam aan de single aan het klutselen is. En hopelijk hoor je dan over een paar weken de single van Alex, Arthur Adam... en ook van 4.7 hier op de radio. Dan um, moeten we nog even achterstallig onderhoud doen aan de administratie. We namen nog een plug klaar liggen. Je kon kiezen voor drie liedjes. Die van Meike van Wijk van Radio 6. Die koos voor de nieuwe Cool Collective Big Band Circus Circus. Koos Weidenberg van 3FM. Die wilde graag de dev horen met Coming Down That Road. En Sofie van den Enk van 3FM. Die ging voor buurman van Lonnen Stancet. Nou, jij hebt kunnen kiezen welk plaatje jij het leukst vond. En die van Sofie van den Enk. Die is het geworden. Er staat dus op nummer 2 op dit moment in België. Mooi liedje. Lonnen Stancet en Buurman. Sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Op de ring rond Brussel, op het dashboard ligt je zonnebril, een Polaroid, een ticket business class naar Londen dit. Je man en je kinderen zijn daar. Je praat, ik hoor je niet. In mijn hoofd rijdt nu een dieseltrein voorbij. En grauwe autostradestrepen die glijden een voor een langs ons heen. Als een soort van morsen, een taal die ik moet leren verstaan. En er is niemand die weet dat jij hier... Je wacht tot je terugkomt. Om jouw hart, een keuze die geen keuze is. Verlangen dat voor goed verlangen blijft. En je neemt afscheid. Die Polaroid geef je aan mij. En er is niemand die weet dat jij. Hier Dermeer. De lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Mooi liedje hoor, zeg. Ik hoor hem voor het eerst, maar ik uh, vind het wel echt een hele mooie plaat. Buurman van Longenstens, het Leon, wat vind jij ervan? Ik vind het uh, prachtig. Nou hè, dat dacht ja, ik ook. Kroos was je baas. Ja, nou, het is dus een Belgisch beentje en uh, staat op nummer 2 in België. Oké, okay, ja. ja, het, het klinkt. We uh, moest in eerste instantie even een apel denken van voren. Zo ja, leer je nog eens wat. Hè. Goed, ja. Jeroen. Ach, Jeroen, ik zeg Jeroen. Maar dan komt het met zometeen Jeroen snelder. Is, dus. <laughs> Leon, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Luc. Jij bent van de website Het Is Koers. Um, ja, we kunnen ook wel een beetje over muziek lullen, want je bent ook de, de, de, de drummer van de band The Gasoline Brothers. Ja, klopt. Uh, maar we gaan het over wielrennen hebben. Gisteren was um, Sanremo. Ja, Milaan Miran, ja. Sanremo. Milaan um, Sanremo. Is dat een wedstrijd waarvan je denkt: ja. Daar gaan we eens even lekker voor zitten. Uh, nou, normaal gesproken is het zo bij Milaan van Remen dat je eigenlijk heel rustig op de bank kan gaan liggen... als die koers op tv komt en dan dommel je een beetje weg... en dan schrik je zo bij het laatste kilometer wakker... en je, shit, te gaan finishen, nog dus even gauw kijken... en dan heb je eigenlijk niks gemist, want het gebeurt altijd pas in de laatste 100 meters. Ja. Maar gisteren was het even compleet anders. Waarom dan? Dus, uh, nou, rustig gebeurde er ineens heel veel in die wedstrijd. Um, op 70 kilometer van de finish zit er een heuvel... Waar ze normaal gesproken vrij compact overheen rijden en, uh, en er gebeurt niks. Maar nu uh, had het daar geregend en waren er een aantal favorieten... die met pech en met valpartijen uh, daar achterop raakten. Ja. En je zag ineens dat iedereen heel hard ging rijden, want nou, die mannen die lagen ineens in de tweede groep. Dus die konden ze uh, helemaal de vernieling inrijden voor de finish en dat deden ze dan ook. Ja, dat waren echt die Ferrari en Huyshofft en Cavendish, die zaten daarin. Ja, ja en niet te vergeten Oscar Freire nee. van de Raboboonploeg, ja. die uh, heeft vorig jaar gewonnen. Uh, die was gevallen en uh, nou ja, die, die was dus eigenlijk al uh, 70 kilometer voor de finish kansloos. Ja. Yeah. En, en zit je dat? Want dit, dit keer won Matthew Gas. Had ik echt ja. nog nooit van gehoord. <laughs> toch, toch is dat uh, verrassend, euh, Luc. Want uh, ik heb het eventjes nagezocht. Yeah. Die man heeft in elke World Tour-wedstrijd. Dus dat zijn de wedstrijden op het hoogste niveau in het wielrennen. Ja. Yeah. Elke World waar hij dit jaar aan deelgenomen heeft, heeft hij iets gewonnen. Oh. <laughs> en dat, uh, dat waren er tot nu toe nog maar drie, zeg maar. <laughs> uh, hij heeft uh, een etappe gewonnen in Australië, een Tour Down Under, een etappe in Parijs-Nice vorige week. Ja. En nu Milan Sanremo, dus uh, hij loopt gewoon één op één. Ja. Nu zit ik op, uh, op hetiskoers.nl te kijken en ik zie dat er bij jou... Uh, Jullie hebben even, even Milan Sanremo even voorbeschouwd met z'n allen, iedereen die daar een stukje op schrijft. En jij zegt, ik zal het maar eerlijk zeggen, ik vind Milan Sanremo de saaiste van alle klassiekers. Ja, dat is, uh, dat is de waarheid. Uh, ja. Wat ik je net al vertelde, in het kun je met een rustart rust uh, in slaap dommelen en de laatste kilometer kijken. Ja. Maar ik moet mijn mening helemaal herzien. Het was een hele hele boeiende koers. Ja. En de vorige keer dat dat gebeurde was in 1982. Wat gebeurde er toen? Ja, dat was een hele, hele mooie wedstrijd. Toen, normaal gesproken in een wielerwedstrijd heb je een groepje dat, uh, dat heel vroeg in de wedstrijd wegrijdt. En uh, die, die mogen dan uh, 13 minuten, 15 minuten, soms op 20 minuten pakken. Ja. En dan in, uh, in de laatste 80 kilometer gaat zo'n peloton heel hard rijden. halen ze zo'n groepje terug. Nou, die zijn een kansloos en die vind je dan ergens als allerlaatste. Mm -hmm. Maar in 1982 was dat groepje dus ook weggereden. Die kregen 10 minuten. Yeah. En dan gingen alle favorieten, die gingen elkaar zitten aankijken van wie, wie gaat dat groepje eigenlijk terughalen. Nou, uiteindelijk uh, in de laatste 20 kilometer kreeg ze de geest en gingen heel hard fietsen. Maar uh, toen waren ze te laat. En uh, toen wonde dus een, een hele jonge Fransman, Fransman yeah. Marc Gomes, die deed voor het eerst mee. En uh, die had nog nooit iets gepresteerd, behalve dat hij een keer derde was geworden bij de uh, Franse amateurkampioenschappen. En die won eigenlijk middels mij uh, per ongeluk uh, met Laans van Remo. Yeah. Uh, nou, de, toen, uh, toen was uh, waren de rapen wel gaar, uh, kun je zeggen, want alle kopmannen waren geklopt. Ja. Uh, en ja, zo'n boeiende wedstrijd was het gisteren, nou ja, nog net niet helemaal, maar uh, het kwam in de buurt. Oké, okay, dus die van 82 overtreft hij niet, maar haar, hij staat wel op nummer 2 voor jou dan, als, als, als dit, dit? niet liefhebber ja. van Milan Sanremo. Ja, precies. Nee, ik ben nu, ik ben nu heel rond. Volgend jaar ga ik weer vanaf kilometer 1 kijken. Heel goed, heel goed. Hé, hey, ik mailde jou nog hè, afgelopen week van, eens hey, zullen we het daar even over hebben? En ik zei ook van, ja, misschien kunnen we het ook wel even hebben over de eneco ronde van het groene hart. Toen ja. zei hij, joh, doe eens normaal, man. Dan ga je het er niet over babbelen. Nee, het, het is nog veel erger lukt dan ik al dacht, want die wedstrijd gaat dit jaar niet eens door. oh <laughs> ja. Nee, dat is uh, dus een slachtoffer van de, van de economische crisis, want die werd is dus ja. afgelast uh, uh, omdat er geen hoofdsponsor is uh, gevonden. Ja. Uh, en, en, dit is eigenlijk een vehikel voor de VVV van het Groene Hart, uh, zou je kunnen zeggen, uh -huh. om uh, de, de regio te promoten. Maar uh, ja, dit jaar valt er niet zo heel goed te promoten, maar nu ik toch op de radio ben, ga eens een keer fietsen in het Groene Hart, want het is hartstikke mooi. Het is wel mooi, mooi, mooi peddelen daar. Ja, ja, precies. Wat is de volgende klassieker die op het programma staat? Uh, de volgende klassieker, nou, we hebben in het, de komende week hebben we al een paar weer, mooie wedstrijden weer. Dwight of Vlaanderen op woensdag en dan volgende week zondag uh, Gent Wevelgem. Mm -hmm. Gent Wevelgem uh, moet je voor de tv gaan hangen. Ja, dat is een ja, mooie. Dat is, uh, ja, het, het, is, het is ook niet een, een, een topkoers in de zin van dat daar heel, heel, heel veel spektakel te verwachten valt. Maar als daar een beetje wind staat, dan komen die mannen die, uh, die een paar weken later de Ronde van de Vlaanderen kunnen winnen, die komen wel voorop te zitten. Ja. Dan, dan kun je eigenlijk je prognose voor, uh, voor een paar weken later al, al schrijven. Nou, laten we hopen dat de Nederlanders in vorm zijn en dat daar wat te halen valt voor ons. Dankjewel, Leon. En uh, we spreken je later weer bij een volgende klassieker. Goed zo. Dankjewel. Dank, dankjewel. Hoi. Ziens, bye. Uh, even kijken. Ik weet niet of je het gezien hebt. Uh, hij is nu alweer weg. Maar misschien heb je wel gezien dat de maan extreem groot was. Heb je wel gehoord, hè? De supermaan was er. Helena Koert is onze astrolog, eigenlijk, hè? onze huisastrologe van dit programma. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, Jij Helena. hebt naar buiten gekeken gisteravond. Ja, wel eventjes, ja, want ik was op dat moment zo'n beetje... Zeven uur hadden ze gezegd. Uh, ja, tien over zeven was inderdaad de maan, dat klopt. Ja, ja en, en ik moet zeggen, ik vond hem wel groot, maar ik vond hem ook weer niet gigantisch. Uh, nee, maar op de afstand blijft het natuurlijk nog 365.000 kilometer van de aarde. Ja, dat is waar. Wat, wat is het voor iets, een supermaan? Uh, een supermaan... De, nou, deze die we nu eigenlijk hebben... Uh, dat is voor het eerst sinds 18 jaar dat hij zo dicht bij de aarde staat. Ja. Er zijn heel veel mensen die uh, daar een bepaalde betekenis aan hangen. Nou wil ik je eerst vertellen dat de maan is eigenlijk een afspiegeling, een weerspiegeling van invloeden van andere planeten. Dus zijn er planeten die uh, negatief staan of moeilijk staan... Ja of eigenlijk voor veranderingen zorgen, dan zullen we dat merken op dit moment. Nou, wat je nu ziet is dat zon en uranus, die gaan binnen twee dagen, gaan, ze zich, gaan de invloeden daarvan naar buiten komen. Dat geeft, sorry, sowieso bij mensen, bij het volk, angst. Ja. Nee. Maar dat zijn ook de kenmerken van Uranus. Maar, want er wordt dan ook meteen gezegd, hè, sommige astrologen zeggen dat en misschien jij ja, ook wel... dat de ramp in Japan bijvoorbeeld, uh, die aardbeving inclusief tsunami eroverheen... dat dat het gevolg is van de supermaan, omdat dat zo'n acht dagen daarvoor was. Ik heb dat astrologisch bekeken en... Nou, mijn idee heeft dat meer te maken met de overgang van uranus, uh, van vissen, naar ram. Ja, want, want wetenschappers zeggen dan weer van, ja, dat zijn nou allemaal spookverhalen, joh. we hebben dit al lang uitgemeten, we wisten dat die zou komen. En uh, als je het niet zou weten, zou je er niks aan, uh, zou je er niks aan zien. Nou, ik vind gewoon, als je dat weet, dan uh, moet je daar gewoon iets mee doen. Dat ja. sowieso. Wat heb jij ermee gedaan? Heb jij, heb jij bewust naar gekeken? Of ja, heb je ik heb er naar... bewust naar gekeken. Uh, vandaar ook dat ik in de weektrend, uh, wat Japan betreft, ook aan heb gegeven... dat we problemen op gezondheidsgebied kunnen krijgen. Kijk. Als ik de invloed van deze maand verder pak, uh, naar de 21ste toe... dan komt die zon Uranus erbij. Hmm. En uh, dat zou nog een, een extra uh, effect kunnen hebben op gezondheid. Maar dat gaat vanuit de, de mundane, dus vanuit de wereldastrologie. Maar plaats ik hem op Libië, uh, dan zie je ook dat daar bepaalde aspecten met het leger naar buiten gaan Maar Libië is, is toch gewoon een politiek conflict, daar heeft de maar ja, toch niks is, mee te ja, maken? maar daar staat die Uranus ook voor. Waar het om gaat is dat we de komende zeven jaar verandering aan gaan brengen in ons denken. Hmm. En op het moment dat mensen zeggen van... Uh, we krijgen nu uh, inderdaad enorme problemen, rampen, noem maar op... dan heeft dat eigenlijk te maken met de cyclus. En dat is de cyclus van Uranus en die staat dus nu weer in Ram. En dat hebben we destijds ook gehad in, van 1891 uh, tot 1892. Dus, maar dat klinkt allemaal... Kijk, kijk als, je, als, je daarvan, uh, als je denkt van ik, ik, uh, ik ga hiervoor... dan, ja, dan, dan komt er echt een hele nare tijd uh, aan, zeg jij. Nee, dat ligt helemaal aan hoe je ermee omgaat. Kijk, er moet een verandering in ons denken komen. Ten aanzien van heel veel dingen. En die Uranus die staat eigenlijk voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Maar zoiets als Libië, hè? Kijk, dat, dat, dat ontstond natuurlijk al veel eerder dan dat die maan uh, bij ons in de buurt kwam. Ja, ja. Maar waar ik altijd van uitga is uh, dingen die met, met nieuwe maan geactiveerd worden. Dus dat je al ziet dat bepaalde dingen spelen of onderhuid spelen. Daarvan komt vaak de uitwerking met volle maan. Hmm. De supermaan Gisteren stond hij aan de hemel. En, uh, uh, en ah. nou, ik, ik, ik neem toch aan dat als we allemaal een beetje relaxed doen, dan komt het allemaal wel goed. Nou, Uranus geeft die spanning aan mensen, dus we overdrijven ook vreselijk. Ja, precies. Dankjewel Helena en uh, uh, een goede dag nog. Jij ook bedankt, Luc. En uh, ik zou zeggen, trek je niet te veel van aan, want dat is niet nodig. Dat ga ik ook zeker niet doen. Dankjewel Helena. Dankjewel. wel, Luc. Zometeen, dit is de zondag met Jeroen. Snel Jeroen, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik slaap altijd slecht met een volle maan. Ja, echt nee, waar? Is echt Heb je waar? echt last van? Ja, en, en jij verslaap je altijd Ja, met dat klopt. Oh, dat was erg vanmorgen. Dat was erg? Nou, ja, ik dacht, cool. waar is die nou? Kwart <laughs> over drie werd ik wakker gebeld. Oh. In één keer echt, Hoe kijk jij tegen aan? Jij hebt... Jij hebt uh, zo oh ja, dat gaan we weer. Jij hebt Gaddafi als ene, uh, een van de weinige Nederlanders ooit gesproken. Ja, kijk, okay, ik weet het niet, joh. Uh, ik, ik, ik hoop dat Gaddafi nu gewoon verdreven wordt... en dat dat uh, land een vrij land mag worden. Ja. Zoals Egypte hopelijk echt een vrij land gaat worden. En Tunesië. ja ja, daar gaat het erom. Nou, als er nieuws is, dan horen we dat hier op Radio 1. Wat ja. zit er straks in seizoen? Nou, Hij was ruim 30 jaar kinderarts bij het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. En hij had een hele andere aanpak. Hij heeft een bioscoop geïntroduceerd in het ziekenhuis. Een televisiestudio, zelfs een eigen uitzendbureau. En hij ging ook gewoon met de patiëntjes naar de film oh. in het ziekenhuis. Terwijl ze doodziek waren. Dus hij heeft een hele unieke aanpak. Veel kritiek gekregen? Kan ik me zo voorstellen? O, ook veel kritiek, dat ga ik hem zeker zo even vragen. Maar hij heeft altijd de kinderen door elkaar gehusseld met diverse ziekenhuizen. Is, terwijl andere artsen zeiden, nee, je moet ze bij elkaar zetten... als ze allemaal dit of dat hebben. Nee. Dus uh, unieke aanpak. Maar woensdag uh, neemt hij officieel afscheid. Dus hoog tijd voor een uh, diepte-interview met uh, deze kinderarts Hugo Heijmans. Dat zometeen na zeven uur. Dit is de zondag. En om zeven uur hoor je eerst het laatste nieuws vanuit Libië. Tot volgende week.